In het uitgaansgebied van Hamburg zijn 28 mensen gewond geraakt... toen iemand vannacht in een horecazaak met pepperspray begon te spuiten. Zes slachtoffers moesten met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis. De politie sloot een groot deel van het gebied af, maar de dader is niet gevonden. Onduidelijk is wat de aanleiding was voor de daad. Het weer wisselend bewolkt en soms wat regen. Vanmiddag op steeds meer plaatsen droog en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 17 tot 21 graden. Morgen meer zon, ook nog een bui en het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Shorts. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Sehoka van de ANWB. In de randstad staat de file op de A12 Arnhem richting Utrecht. Er staat tussen Bunnik en net een twee kilometer door een ongeluk. Er is één reis ook dicht.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 Uh, luisteraars, zondagochtend tien uur geweest, onprecies zijn alweer zeven minuten over tien, de tijd gaat snel. Uh, ja, tijd voor CFM Jazz, samenstelling en presentatie, Alco B vandaag. En we begonnen natuurlijk met de klanken op de saxofoon van Jackie McLean en hij werd begeleid door Mal Waldron op de piano. En het allemaal van het mooie album Left Alone 86, uh, prachtig nummer Good Morning Herdeek. Een weekje voor het Noordzee uh, Jazz Festival... dan kan je natuurlijk twee dingen doen. Dan kan je allerlei muzikanten kiezen die daar ook gaan spelen. Maar ik heb juist de andere kant op gedacht. Ik denk, ik neem geen één die daar speelt. Misschien dat ik nog tijd heb voor de Cinematic Orchestra... maar het is de enige uitzondering. Voor de rest allemaal muziek die uh, daar niet staat. Zoals bijvoorbeeld Susanne Raya, Erik Schaefer... Ned King Cole, nou dus duidelijk waarop die erin staat... Ellen Broadband, Carmen Gomez, The Reuprian, Yes Trio... Organissimo, Nena Simone... Cassandra Wilson, Lucky Thompson... Nou, dat is al genoeg om het eerste uur te vullen, denk ik. En dan kom ik meteen bij een... een Spaanse, Nederlandse zangeres... geboren in Cordoba, maar in Amsterdam... wonende. En die heeft een fantastische... Uh, cd gemaakt. Die cd heet Wind Rose. Uh, door middel van crowdfunding is dit cd... tot stand gekomen. Uh, ja, dat is... prachtige muziek. Ik zou zeggen, luister... en geniet van Suzanne Raya. Again, love. Leones hablan del amor. Son demasiadas me puede el corazón. Quise contar algo fuera de ti. Solo salieron versos sin matiz. Quise escribir historia. De la vida actual Mis ganas se Burlaron Otra vez Perdí Mi vena Más intelectual Me vino El sueño recordándote Tan bonita como tú. Mis musas se impacientan al roce de tu piel. Como evitar tu dulce inspiración? Sucumbe infiel al clásico cliché. Canción protesta, ensayo agudo son de fiel. Cambio climático, cura de tren. Tú eres mi escusa para improvisar los versos más sencillos. ZANG EN CD'tje. Windrose, Susanne Raya. Een Spaanse die in Amsterdam woont en uh, prachtige muziek maakt. Op het gegeven vlak van de jazz. Een beetje poppy natuurlijk, maar wel de moeite waard. Alle nummers zijn uh, grote klassen. Uh, dan gaan we een stapje naar uh, het Oosten. En dan komen we in Duitsland terecht. En dan komen we bij een Duitse drummer, Erik Schaefer. Uh, heeft wel samengewerkt met uh, Michael Woelny. Daar zal ik de, keer wat van, de volgende keer wat van draaien. En die heeft uh, onlangs, volgens mij 2016, een CD uitgebracht... Kyoto Mon Amour. Kyoto doet natuurlijk denken aan Hiroshima Mon Amour, de film. En uh, ja, dat, dat, dat zijn eigenlijk zijn, is, is eigenlijk zijn beleving van zijn reis door Japan. Dus het is geïnspireerd op Japan, dat zou de naam ook al zeggen. Joanna Lumley heeft onlangs een, een documentaireserie over Japan op tv laten zien... En uh, heeft ze door het land gereisd. Ik was onder de indruk, prachtig land. Ik ben er nog nooit geweest, maar ik ga er zeker een keer kijken. En dit is Erik Schever met zijn uh, nummertje Ticket to Osaka. Belangrijk is de Japanse clarinetist Kazuk Toki Uzumezu. En uh, ja, er zit natuurlijk uh, uh, de koto, de bas en de drum zit erin. In dit nummer Ticket to Osaka. Schafer. Mooi nummer, mooi, mooi cd, ook wel bijzonder, je moet er van houden natuurlijk. Maar in dit programma, daar smelt een verschillende soorten muziek samen. Mainstream jazz, uh, uh, ja, ook een beetje moderne jazz, en dit is, hoorde er natuurlijk ook bij. Um, ik uh, heb een cd'tje gevonden deze week, wat eigenlijk uh, muziek uit de vijftige jaren is, dacht ik, als ik me niet vergis. Oktober 1950, en het wordt gespeeld door Net King Cole Trio. Uh, dat is de uh, Zurich 1950. Prachtige uh, cd. Muziek uit 50 jaren. En uh, net Cole was nog niet naar het grote publiek uh, doorgebroken als populaire zanger. En hier hoor je hem in zijn uh, geweldigheid en glorie als uh, jest-pianist. En daarom ga ik uh, van deze bijzondere cd twee nummers draaien. Eentje, zoals we net Cole allemaal kennen, laat ik daar maar mee beginnen. Dan is het meteen weer de toon gezet. Net Cole uit de Swiss Radio Days uit 1950. Maar pas nu in 2017 uitgebrachte cd so will you Just one look at you My heart grows tipsy and me You ask The gypsy in me. I love all the many charms about you. About. my arms about you don't be a naughty baby come to papa come to papa do my Sweet Embrace Above you. Yeah. Live, eh, zeg maar, oh, 19 oktober 1950 uh, in het Congreshuis House de Zürich. Uh, het trio bestond uit uh, Irving Esby uh, en bassist Joe Comfort. Maar op deze cd is ook een gast van de bongo man Jack Constanzo. Prachtig nummer, go bongo, maar dat is me toch een beetje te ruigen voor dit uh, tijdstip. Dus ik kies toch voor uh, een nummertje Body and Soul, bekend nummer. En daar zit een mooie gitaar solo in van... Uh, uh, even kijken, hoe het je ook alweer? Irving SB. Uh, uh, Buddy Soul. Ja. Maar ja, daarvoor het applaus mag ook wel. Uh, dan is het tijd voor een big band. Uh, dan heb ik deze keer de NDR Big Band met Ellen Broadband. Even kijken, wat nummer ik Love in a Silent Ember. je uit America, The Beautiful 2014. Ellen Broadband. dan 25 jaar, daar staan ze op de planken. Een mooie cd, een cd uit 2016, Little Blue. En de man die zo mooi de blues speelde... dat is de gitarist Volker Tetro Peter Björnelt... contrabas en basgitaar Bert Kamsteeg. Een Nederlands product, mooi klonk dat. Eveneens, wat Nederlands is, is het volgende nummer... en dat is van de European Jazz Trio... En dat heeft tegenwoordig ook nog heel veel succes. In een andere samenstelling weliswaar. Maar dit is een oudje Night Train uit 2004. Volgens mij Karel uh, Boulet nog. As Time Goes By. Uit de bekende film Night in Casablanca. Thank you. Trio, Carlo Boulay, volgens mij. Ik doe het uit mijn hoofd, dus ik weet niet helemaal zeker. Um, tijd voor een Beatle-deuntje, zou ik bijna zeggen. Er is een groepje, dat heet Organissimo. En die hebben een cd uitgebracht. Beatles, A Soulful Tribute to the Fab Four. Dat bandje bestaat uit de volgende mensen. Jim Alfredson uh, Hammond, Lawrence Barris Gitaar en drummer Randy Mars. En ik heb gekozen voor While My Guitar Gently Weeps, een nummer van George Harrison. Organisimo. Er zijn ontzettend veel jazzmuzikanten die muziek van de Beatles gespeeld hebben. Dit is een CD uit 2017, organissimo en uh, zeer de moeite waard zou ik bijna zeggen. Uh, kom ik komen bij een zangeres die ik hoog heb zitten. Barbara Morrison, uh, Let's Stay Together, uh, Houston Person op saxofoon van de cd A Sunday Kind of Love, CD uit 2013. Barbara Morrison. So, in love with you, whatever you want to do is all right with me. Cause you make me feel so brand new. I want to spend my life. Baby, baby, since we've been together, oh, loving you forever, is what I need, let me be the one you come around een saxofoon, een mooi nummer voor alle mensen die een nieuwe liefde gevonden hebben. Let's take care. Je kent het nummer natuurlijk altijd van El Al Green. Um, tijd voor Lucky Thompson. Lucky Thompson, een beetje iemand die de uh, school van Don Byers voortzet. Uh, saxofonist. SP, uh, de, in dit van de CD uh, Lucky Thompson meet Oscar Pettiford. En even kijken waar ik hier heb staan. Lucky Thompson. Hier heb ik hem. Uh, Little Tenderfoot.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 Lucky Thompson, Oscar Pettiford. Moet ik even kijken wanneer de, deze CD was. 2006, Lucky Thompson meets Oscar Pettiford. Uh, dan een, ik ben ook een filmliefhebber. Er was laatst een film, Whatever Happened to Miss Simone. Een film uit 2016 over de levensgeschiedenis van Nina Simone. En hier een nummertje, Little Curl Blue. Eigenlijk de titel van de CD van Gomez. Sit there, count your fingers. What can you do, little girl? You through. happy little girl oh. Simon, uh, dan kom ik bij, uh, ja, ik heb nog wat vokaaltjes erin deze keer. Rita Coolidge, die kennen we allemaal als een zangeres. Maar die heeft ook een Yes-cd, een cd gemaakt. Save Your Love For Me, van de cd, and so is love. Cd 2005, Rita Coolidge.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 Je hebt geluisterd naar het eerste uur van uh, CFM Jazz. En de, de klok van 11 gaan we nog gewoon door. Met Roland Kirk, uh, Susanne Bartila, De uh, Microscopic Septet... Gary Smith, Selwyn Beardswood, Scott Hamilton natuurlijk. Ook iets bekend. Louia Ace, Davina en de Vekkebonds, Terry Gibbs, Mel Tormein. Nou, veel om op te noemen. Zorg dat je twee uur er ook bij blijft. Zet je koffie klaar. Gebak je, je erbij misschien op de zondag. Moet kunnen toch. Met dit weer. Het is bewolkt.